Uur. Dit is door negens met het NOS-journaal. Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwse... hebben Nederland de 16e medaille bezorgd in Rio. Ze wonnen brons door een overwinning op Rusland in twee sets. Het is de eerste medaille voor Nederland... sinds beachvolleybal een Olympische sport is. De Nederlandse volleybalvrouwen spelen morgen... tegen de Verenigde Staten om het brons. In een twee uur duren duel was China in de halve finale te sterk. Oranje werd met 3-1 verslagen. En het is Tjurendi Martina niet gelukt de medaille te veroveren in de finale van de 200 meter sprint. Er werd vijfde op 100 honderdste van het brons. Zoals verwacht werd titelverdediger Usain Bolt de winnaar in 1978 honderdste. Het zilver was voor de Canadees de Grasse, het brons voor de Fransman Le Maître. In Marokko zijn 41 paspoorten met daarin een Nederlands visum gestolen. Dat gebeurde toen een ze van Rabat naar Nador bracht in het noordoosten van Marokko. Met de visa kan vrij worden gereisd in een groot deel van Europa. De paspoorten staan internationaal geregistreerd. Tot nu toe zou niemand ermee Europa zijn binnengekomen. Het openbaar ministerie op Bonaire heeft een beloning van 10.000 dollar uitgeloofd... om de man te vinden die woensdag een Nederlandse agent doodschoot. Hij werd onder vuur genomen na een melding van een inbraak... en overleed later in het ziekenhuis. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Een van hen zou gewond zijn geraakt aan zijn gezicht. Op het vliegveld van Bonaire en langs de kust zijn extra controles om te voorkomen dat de verdachten het eiland verlaten. Bijstandsgerechtigden die niet voldoen aan de taaleisen worden zelden gekort op hun uitkering. Dat blijkt uit een enquête van de NOS onder 170 gemeenten. Die toetsen het taalniveau wel, dat zijn ze wettelijk verplicht, maar sancties blijven meestal uit. Veel gemeenten vinden de wet moeilijk uitvoerbaar of zien het nut er niet van in. Het weer, eerst zonnig, vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Vooral in het zuiden kans op een bui. Het wordt 24 tot 27 graden. In het weekend veranderlijk, met zonnige perioden, maar ook buien... bij zo'n 22 graden. Dit was het NMAS ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwe de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... staat bij Muider-Oostenvielen van 2 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht...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 Een heel goedemorgen, welkom bij CFM Jazz. En wat een dag om te beginnen met John Coltrane, The Wise One... van zijn album Crescent uit 1964. Eigenlijk het perfecte voorbereiding op zijn uh, ja, uh, eeuwig voortdurende werk... Uh, zijn, zijn meesterwerk, zoals het ook genoemd wordt, A Love Supreme. Maar dit album mag er ook zijn, lekkere muziek die over je heen komt. Hij speelt hierop samen met McCoy Tyner, Jimmy Garrison en Elvin Jones... Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Vandaag geen thema, maar wel heel veel mooie jazzmuziek. Het volgende nummer wat ik ga draaien is van Enrico Pierre Annunzi. Het is een live nummer. Het heet Pensive, Pensive Fragments. Het komt van het album Live at the Village Vanguard uit 2013. Hij speelt hierop samen met Mark Johnson op piano. En op... Um, uh, net, nee, natuurlijk niet. Enrico Pierre Annunzi speelt zelf piano. Mark Johnson speelt bass en Paul Motion speelt drums. Pensive fragments van Enrico Pieranunzi. Het volgende nummer wat ik ga draaien is van Amancio de Silva. Amancio de Silvia is een gitarist, een Indiaanse gitarist. Hij speelde eind jaren 60 in uh, Engeland. Maakte daar een heel mooi album, dat heet Integration. Hij uh, uh, ja, speelde daar samen met het uh, uh, krem van de Britse uh, jazz op dat, uh, op dat punt... Ook in die tijd dacht men al, alle beste jazz komt uit Amerika. Maar ook in Engeland uh, liepen fantastische muzikanten rond. Gaat u luisteren naar We Tell You This van Amancio de Silva. Mm-hmm. <laughs> da Silva, met We Tell You This, van zijn album Integration uit 1968. We gaan een grote stap in de tijd vooruit. We gaan naar RL Besson en Nelson Veras. Nelson Feras is een Braziliaanse uh, gitarist. Ik wilde eigenlijk zeggen jazzgitarist. Hij ziet zichzelf niet uh, echt als een jazzgitarist, want hij um, focust niet alleen op uh, jazz, maar. Kijkt natuurlijk wel naar zijn grote voorbeelden in de jazz, maar hij ontwikkelt eigenlijk een uh, volstrekt eigen stijl, want hij vindt het karakter van de muzikant veel belangrijker dan uh, het kopiëren van de techniek van een ander. Arel Besson is een Franse trompetiste. Ze trad dit jaar op op, uh, op het Sea Jazz en um, in de voorbereiding daarvoor, uh, in de vorige uitzending heb ik ook al een nummer van haar gedraaid. En zij maakt op mij een grote indruk. Ik ga een nummer draaien van haar album Prelude uit 2014. Het heet Body and Soul. Ariel Besson en Nelson Ferrars. Ik ga verder met Sonny Stitt en Barry Harris. Sonny Stitt een, een legende in de jaren 60. Hij is eigenlijk uh, onder de hoede van Charlie Parker begonnen in de jaren 40 en de jaren 50 en is daarna zelf groot geworden. In 1971 um, nam hij deel aan het uh, Giants of Jazz project van producer George Wines. Deze um, bracht alle grote artiesten samen die uh, er toen nog waren. Barry Harris, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Cole Winding, Art Blakey, eh, en natuurlijk Sonny Stitt. En eh, met deze producer hebben ze een aantal uh, grote albums gemaakt. En daardoor heeft Sonny Stitt weer een aantal vervolgalbums uit kunnen maken. Samen met Barry Harris. U gaat luisteren naar um, Sonny Stitt op tenor en alt sax, Barry Harris op piano, Sam Jones op bas, en Alan Dawson op drums. U gaat luisteren naar It's Magic van hun album The New York City Jazz Masters uit 1972. is dit met Barry Harris. Het volgende nummer wat ik ga draaien is van Franco Ambrosetti. Het is wederom een live album, opgenomen in 1993. Het heet Live at the Blue Note. Franco Ambrosetti speelt op Vlugelhoorn, Siemens Blake op tenorsax. Kenny Barron op piano, Ira Coleman op bas en Victor Lewis op drums. Franco Ambrosetti is een, uh, is een Zwitserse uh, trompetist en um, Gaat luisteren naar zijn nummer Voyage. met voyage. Volgende nummer wat ik ga draaien is van Stengats. Het komt van zijn album, uh, verzamelalbum, More Stengats for Lovers uit 2006. Het nummer wat ik ga draaien heet How Insensitive. Hij wordt vergezeld door een uh, fantastische line-up, namelijk Dizzy Gillespie op trompet, op trombone Bob Brookmeyer, piano Oscar Peterson, gitaar Herb Ellis en op drums Max Roach. U gaat luisteren naar How Insensitive. Oftewel insensate van stengerts. Thank you. Dat was Stengets. We gaan verder met Fernando Larinas, La een Portugees. Hij is al op uh, vroege leeftijd verhuisd naar België en later naar Nederland. Hij heeft in 2013 een album gemaakt samen met Marvalda Arnaut en Erik Vloemans. En u gaat luisteren naar Melancholia. da natureza é melancolia é melancolia vai de todo o sentimento casa de qualquer tristeza marfim de todos os rios desfios da natureza melancolia sendo dor lágrima é uma vaga alegria Melancolia, melancolia, melancolia. La tristeza cai ma brasa, la melancolia não, ela pagava fachana no meu coração. È un altro dono che te frio, amecei Om einde muziek aan de melodie. Naar Fernando Lamarinho samen met Erik Vloeimans. Ik zit hem bijna op voor het eerste uur. Ik ben zo direct weer terug met nog veel meer mooie muziek. Blijf luisteren.